Iron van Kamp met het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leeft de tijd van de leer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 Polgoed op mijn ene oor, zo slenter ik, het leven door. in de hier en een stijver daar, haal ik mijn koortie bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts met de kiet doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar ook verdriet, want naast nou dit.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 Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet. Lokten jo de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit het dorp gegaan? Brengen overal het liedje met het wondere melodiekje. Uit het natte bergen blikje al de pracht van het land. Al de wilde van de stad is Waar aan men geen herdersjongen toevertrouwt. Neem je fluit weer op en zoek de edelweiss. In de bergen ligt jouw paradijs. So mij Ik ben van Ik ben van verlies. Peter, Ik ben Last trokken we uit de loterij. Een aardig fresje. Zij tot bevrienden vrienden. Maakt met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs, die weer naar Londen vooruit riep. Een reisje langs de Rijn In een wip Zakkerloot Zat het klipje op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn Rijn, Rijn S'avonds in de maan Schijn, schijn, schijn nee. Een lekker potje, vier, vier, vier Aan de zwier, zwier, zwier Op de rivier, vier, vier Zo reis je met Een nieuw wetsen schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Die is zo deftig, die is zo fijn, fijn, fijn, Zo reis je langs de reis.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 De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de brillenlemte zon. En kussen bij de vleet kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zeker juffrouw Janssen sloeg hem gade door de ruit, ze wist niet wat ze zag. En haar ogen puilde uit, ja haar ogen puilde uit. En zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde, zei Pieterman galant.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 want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. De non en de nozen die gingen op de bon. Een schop kreeg de nozen de zenuwen, de non. Ja, de zenuwen, de non. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon... Eindigde de liefde van de nozen en de non, van de nozen en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar, letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar: Verleef de liefde van de leer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 Oh, oh, Rosa. En daarvoor Cornelis Vrijwijk. Vreeswijk, moet ik zeggen met een nozen en een non. Dat was hit in 1972. En de volgende acteur. Wat uit Hit 1948. Alone Again Naturally. oorsprongen van Gilbert O'Sullivan en in de Nederlandse versie eerst vertolkt door Kees van Koot en Wim de Beat. En uh, daar zong hij het liedje of de, het zinnetje in. Toen was Geluk heel gewoon. Waarna uiteindelijk een televisieserie naar nou vernoemd is.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 Dat toch wat jij onderbouwt. Je dient deze moeite tijd. En straks zal de zon weer steven. Is, ons duo is om op te schieten. Zeg nu eens wie kan van zo'n span? Nou, echt genieten. Ieder die ons ziet, zegt toch ze niet om op te schieten. Daarom gaan we in, in ons, ons eigen belang, eigen maar na, na de nooduitgang, nooduitgang. is maar zelf de raak, maar al te vaak om op te schieten. Zeg, hebt u ons twee op uw tv? Graag op iets zitten.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 al draak, maar, al vaak, maar al te vaak, om op te schieten, schieten. Zo hebt u ons vee, u ons op uw tv, graag op uw visite Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel, toestel cadeau Daar is een apparaat, met zo apparaat. Is ook staat, niet staan. om op te, te schieten Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten.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 Was het liefste meisje Nam maar in het zadel met zich mee Samen bouwden zij een paradijsje Liefde daar gelukkig en vreemd. Trubelijk was heel voorspoedig Nauwelijks was er een jaar voorbij Of een flinke vijfling in de wieg lag. Johnny, jodel is voor mij Oh, Johnny read it, read it, do, it, read do, read it, read it, day. do do. do do. Met je jodel kun je ons bevoren. Oh, Johnny laat je jodel nog eens horen. Johnny laat je jodel nog eens gaan. Als je jodelt dan zijn wij verloren Want dan kunnen wij je niet weerstaan. hem Zand, want u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee terug op reis. In de tijd zijn de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70. En zojuist hoort u de Hillebillies met de Johnny, laat je Jodel nu eens horen. En daarvoor Ronnie Tober en Ronnie uh, Baars met de medley. met al hun grote hits. En de volgende formatie dat zijn de Sunshines. U hoort ze nu met Anne-Marie. Anne-Marie.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 Nooit voor haar verborgen, zij ligt altijd met je mee. Mama is de liefste vrouw. Mama houdt van jou. Wie luistert steeds naar wat je zegt?